Zij is in een balpen gevallen... ...en wij geloven dat met z'n allen. Alsof het een vuiltje was zo in haar oog... ...ja zo voor Meri ten hemel... ...zo voor Meri omhoog, omhoog. Ja zo voor Meri ten hemel... ...zo voor Meri omhoog. Zij is in een balpen gevallen... En wij geloven dat met z'n allen. Zeg maar gerust als een pijl uit de boog. Ja, zo voer Mirie ten hemel. Zo voer Meri omhoog, omhoog. Ja, zo voer Mirie ten hemel. Zo voer Meri omhoog. Zij is in een balpen gevallen. En wij geloven dat met z'n allen. Op grond van een zeer wetenschappelijk betoog, ja zo voer Miri ten hemel, zo voer Meri omhoog, omhoog, ja zo voer Miri ten hemel, zo voer Meri omhoog. Zij is in een balpen gevallen, en wij geloven dat met z'n allen, Waarschijnlijk omdat ze onhandig bewoog. Ja, zo voer Meri ten hemel. Zo voer Meri omhoog, omhoog. Ja, zo voer Meri ten hemel. Zo voer Meri omhoog. Zij is in een balpen gevallen en wij geloven dat met z'n allen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 want wij zijn waarachtig geen psycholoog. Ja, zo voor Meri en hemel. Zo voor Meri omhoog, omhoog. Ja, zo voor Meri en hemel. Zo voor Meri omhoog. Zij is in een bal ben gevallen. Zij is in een ben gevallen. Zij is in een bal ben gevallen. In een balpen gevallen. Zij is in een balpen gevallen. En wij geloven dat met z'n allen, en lijden ligt ergens bij rot Ja, zo voor meer ten hemel, zo voor mir omhoog. Real more